you Het is een echt goede ding, hè? Ja, dit is. Het, uh... mm -hmm. Mm -hmm. En, uh, het Deze gaat snel ook, op... Deze gaat ja, deze gaat die geeft lawaai als je dus noteren hebt te ja. Ja, dat vind ik ook niet. Ja, goed, ik denk dat die nu... Oh nee, stel staat één te vast. Die geeft die geen... Nee, dat is heel beschaafd. Ja. Dat is... Uh, uh, die is heel erg lawaai. En bij deze kondigen we over het algemeen aan. Ik ga nu lawaai maken. Die geeft gewoon echt... Ja. Je, dit is een hele oude, het komt uit de jaren 70, maar die doet, deze hier kan ik geen chocolade meer maken. Deze wel. Oh. En uh, dit geeft ook heel veel herrie af. En, dat heb ik deze heb ik al heel erg lang. En deze maakt echt TH. Dat is een afkorting van mij die ik jaren geleden heb verzonnen. TH. Ja, TH, dat is uh, teringherrie. Oh, ja. ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar. Jongens, er wordt nu TH gemaakt. <laughs> yeah. Dat was toen ik een baby had. Want dat is dus al twintig jaar geleden. Er um, was een kleine baby. die kon heel veel lawaai maken. En huilen. Enzovoort. Maar als ze in een draagzak zat. En ik ging toen bakken. En ik ging deze molen gebruiken. werd, die, werd ze stil. Het ja. was echt... Ja, echt. Ze werd zo stil. Ze zat hier gewoon in mijn draagzak. Zat ze keek er niet naar. was gewoon aan het liggen. Ik maakte de, de, de ding aan en ze werd stil. Nou, dat deed dat de hele tijd aan. Gewoon de hele nacht. Ja. ja. <laughs> maar, maar het gebeurt wel vaak hoor. Ik iets van monotoon, hard geluid eh, wel eh, rustig worden. Ja. Maar dat heeft ze nu niet meer. Wat was je? Ja, Een studente dacht hier in Amsterdam? Uh, nou ze is uh, zeg maar, uh, hoe heet dat? Uh, in haar tweede tussenjaar bezig. Oh ja. Oh, die geur ook. Dus dat is. Uh, Leuk. Bedankt. Ja. En bestaat. de heb Ja, is Maar ja, het is. dat het is. Ik even ophalen. deze daarin? Is grootte? Ja. Wauw. Kijk, mij reuze is gemaakt. Wat zeg je? Alsof het voor reuze is gemaakt. Dat is Dat het eerste gemaakt Ja, <laughs>